Alleen van mij. Ja, en met uh, Oceaan van Raccoon duiken we het tweede uur in van ZFM Live hier op donderdag 7 mei. Zometeen uh, bespreken we de raadsvergadering die vanavond wordt hervat. Gisteravond was er ook al een raadsvergadering uh, uh, in, uh, uh, van de gemeente Zandvoort, van de gemeenteraad. Uh, maar dat was uh, een vervolg van de vergadering... die op 21 april uh, niet doorging uh, vanwege technische problemen. Omdat ze toen ook met, uh, uh, met via verbinding en dat ging niet helemaal goed. Dus toen hebben ze het gisteravond uh, opnieuw uh, hervat, de vergadering... met natuurlijk de bespreekstukken. De vergadering liep erg uit, dus die is uiteindelijk geschorst. En de hervatting hiervan uh, wordt vanavond uh, vervolgd. Om 8 uur is dat te volgen op de gemeentesite... Maar uh, dat en meer bespreek ik dus in het tweede uur... wat er ook gaat besproken worden in de vergadering, uh, zal ik u vertellen. Om half twaalf zenden we het item van Pluspunt uit... het wekelijkse item van Pluspunt Zandvoort. Deze week uh, over een uh, creatieve oplossing... om toch nog uh, uh, voorzichtig bezoek te kunnen brengen... aan uh, de bewoners van Pluspunt bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, Marike en Hans van uh, Pluspunt Zandvoort... hebben daar een uh, mooi uh, fragment uh, van opgenomen... En dat zenden wij straks uh, dan uit. Uh, ja, we hebben dan natuurlijk nog veel meer uh, om naar uit te kijken in dit uur. Maar uh, eerst gaan we nog even luisteren naar uh, muziek. Hier is Mr. Brightside. Het nummer Mr. Brightside uh, van de band The Killers. En uh, we gaan door uh, naar het item over de gemeenteraad. Want uh, gisteravond was de hervatting van de raadsvergadering van 21 april, die toen niet doorging uh, wegens technische problemen. Maar uh, gisteravond is dus die uh, vergadering hervat. En die wordt vanavond nog een keer vervolgd, vanwege uh, dat de vergadering uitliep. En dus geschorst is gisteravond en die wordt vanavond uh, hervat. Uh, wat er onder andere besproken gaat worden vanaf 8 uur vanavond... is de financiële actu actualisatie van de Formule 1. Uh, en ook de, uh, het project van Autostrijder, dat bouwproject natuurlijk... Uh, aan de Van Lennepweg, op die hoek. Daar gaan, uh, gaat de Raad het over hebben met elkaar. Ook de gedragscodes, integriteit, raadsleden, wethouders en burgemeesters gemeente Zandvoort uh, komen aan bod. Dat stuk uh, wordt uitgebreid besproken vanavond. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste bespreekstukken... die uh, vanavond uh, uh, langs gaan komen. Vanaf 8 uur dus te volgen op de gemeentesite. En uh, als afsluiting van die vergadering... zal er ook nog een uh, kort overzicht komen van de vorige raadsvergadering. Die vond alweer plaats op uh, 25 februari. Dus dat is alweer een uh, tijdje geleden. Maar uh, dat behandelen ze in ieder geval ook. De, uh, wilt u nou nog zelf de agenda inzien... wat er vanavond allemaal gaat besproken worden... wat de bespreekstukken zijn? Kijk dan even op de gemeentesite, zandvoort.nl. En daar zal dan ook uh, uh, vanavond live de raadsvergadering uh, te volgen zijn. Nou, tot zover uh, dat. We gaan door naar een volgend nummer. Want uh, net hadden we natuurlijk het nummer... Mr. Brightside uh, was hier te horen. Maar... Nu is er een andere mister, Mr. Blue Sky. We gaan luisteren. Please tell us why you have- Wat ik net over de raadsvergadering van vanavond nog vergeten was te zeggen is dat de, uh, het agendapunt uh, Formule 1, de actualisatie daarvan, de financiën, dat dat uh, alleen het bespreekpunt wordt vanavond. Want gisteren zijn al enkele, uh, de andere punten zijn toen al besproken. Uh, er is uh, onder andere besloten door de raad, uh, op verzoek van de raad is het besloten dat er uh, in het bouwproject van de Strijder nu ook met sociale woningbouw uh, wordt gebouwd. Dus uh, dat is uh, op verzoek van de Raad is dat uh, uh, toegezegd. En uh, ja, vanavond dus uh, alleen uh, het agendapunt uh, Formule uh, 1 actualisatie. Dat ik dat nog even uh, wilde toevoegen bij het uh, dingetje van net. het is wel mogelijk om tot praktische oplossingen te komen. Die praktische oplossingen hebben we in de afgelopen maanden steeds gevonden. Dat hebben we met elkaar bewezen en dat zullen we ook blijven doen. We moeten dit namelijk samen blijven doen. Met 17 miljoen mensen. We zijn samen verantwoordelijk en dat zijn geen holle woorden gebleken. Sterker nog, deze frase vraagt nog meer verantwoordelijkheid en samenwerking. Van werkgevers en vakbonden, van de NS en regionale en lokale vervoerders, van brancheorganisaties, van veiligheidsregio's en gemeenten die ervoor moeten zorgen dat de situatie in de winkelstraten, parken en recreatiegebieden beheersbaar blijft. En in veel gevallen zal daarbij maatwerk nodig zijn, dat wij vanuit Den Haag niet kunnen en ook niet moeten willen leveren. Maar we staan wel klaar om mee te denken en te helpen waar we kunnen. Maar het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal. Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en door ons te houden aan die belangrijke hygiëneregels. De ruimte die er nu is voor de versoepeling hebben we met elkaar verdiend. En met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we die ruimte ook behouden. To go home We no longer have one I'll help you carry the load I'll carry you in my arms The kiss of the snow The crescent moon above us Our blood is cold and we're alone cold. Editors uh, met No Sound But The Wind. Een mooi nummer. Uh, al zeg ik het zelf, prachtig nummer. Net natuurlijk daarvoor het fragment van de premier. Uh, dat waren zijn uh, laatste woorden van zijn uh, bijdrage in de persconferentie. En daar riep hij nog even mee op om uh, nog even vol te houden. En uh, dat we al best ver zijn en dat dit het moment is om extra uh, wat om extra verantwoordelijkheid uh, vraagt. Uh, nou, dat... Uh, Zometeen uh, het item van Pluspunt uh, van Marieke en Hans van Pluspunt Zandvoort. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Hier is uh, Dicky Dex met altijd dichtbij. En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn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 Amazing. Dichtbij. Ja, ik ben altijd dichtbij. Altijd dichtbij van Digidex hier op ZFM Zandvoort. U luistert nog steeds naar ZFM Live natuurlijk hier op 7 mei op de donderdag. Uh, we gaan luisteren naar uh, het uh, item van Pluspunt. Marike en Hans van Pluspunt Zandvoort uh, hebben een gesprek met elkaar. En Hans vertelt over een creatieve uh, manier hoe mensen toch nog... Uh, elkaar kunnen ontmoeten, op gepaste wijze natuurlijk, en uh, natuurlijk op afstand. En dat die bewoners van Pluspunt, want daar gaat het natuurlijk vooral om, uh, toch nog uh, iemand zien uh, in de week. Dus we gaan er even naar luisteren, naar de bijdrage. Oh, één moment. Ja, we gaan nu... Ja, we gaan nu luisteren. Goedemorgen ja. allemaal. Hier, Pluspunt Zandvoort met Marike en Hans. Uh, vandaag ga ik in gesprek met Hans. Om te vragen of hij nog een uh, mooi verhaal met ons kan delen. Over wat de Zandvoorters, uh, of jij wel Hans, uh, hebt meegemaakt. Ja, dat is goed. Nou, de, de, deze week is eigenlijk een heel simpel voorbeeldje. Hoe, hoe makkelijk het kan om toch nog iemand te ontmoeten. Ik had een, uh, een hele aardig meneer hier bij Pluspunt. Die trouwens schilderijen kwam brengen die hij over had en die we mochten uh, verkopen. Dus, en dan voor het goede doel. Maar dat, was een, uh, dat is een bijkomstigheid. Maar die vertelde dat hij uh, woont in de Leijststraat in een uh, in een 55 plus woning. Ja? En hij had een, heel lang zijn, uh, zijn zus niet gezien. En uh, toen ineens bedachten ze van hé, hey, eigenlijk is, kan het heel simpel. In Beneden in de tuin staat een bankje. En als ik met een uh, thermos kan, met koffie naar beneden gaan en ik nodig haar uit, kunnen we daar op een hele gepaste afstand van elkaar zitten, buiten in de tuin en uh, hebben we daar een, uh, een gesprekje. Nou, dat heeft, hebben ze gedaan en ze hebben het hartstikke leuk gehad. Gewoon heel simpel, in de tuin, bij mensen, bij uh, de flat zelf en uh, nou, het was heel leuk. Dus ik vond het zomaar een leuk voorbeeld hoe creatief mensen ook kunnen zijn, maar ook met een heel klein beetje maar. Yeah. Mooi voorbeeld. Dus je zegt eigenlijk uh, dat we allemaal uh, eigenlijk creatief een beetje kunnen nadenken hoe kunnen we de mensen toch Precies. op de vaste wijze ontmoeten? Ja, en dat er toch heel veel mogelijk is, omdat je toch heel dichtbij soms uh, een mogelijkheid hebt om even bij elkaar in een pensioen te zitten. Of, uh, nou, we hebben natuurlijk hartstikke mooi weer gehad de laatste tijd, dus het was ook gewoon mogelijk. Dus ja, ik, ik denk dat het een heel goed voorbeeld is hoe dat kan. Ja. Oké, okay. hey, en mocht je nou zitten luisteren en denken van... Uh, goh, uh, ik wil ook graag iemand zien... maar weet je niet helemaal hoe je dat moet doen... Uh, dan kun je ons altijd bereiken op het nummer van Pluspunt. Uh, en ja. dan helpen we je. Ja, precies. En uh, sinds deze week hebben wij ook nog een mogelijkheid om met een groepje met elkaar te gaan bellen. Ja. Dat is wel niet heel makkelijk, maar dan kan je gewoon met een gewone telefoon kan je elkaar uh, koppelen. En dan zou je met een groepje van een man of vier een gezellig gesprek kunnen hebben. En uh, dan kan je zelf thuis een kopje koffie zetten. En dan heb je een gesprek met, uh, met vier, vijf of zes man. is wel wat moeilijker, maar het is wel een mogelijkheid ook die we aanbieden. En dan, uh, ja, dan kan je gespreksleider zijn. Maar dat kunnen wij ook zijn en dan proberen we het uh, groepje bij elkaar te houden. En dat kan, een, uh, nou, hij uh, kan iets heel leuks opbrengen. Oké, okay, leuk. En Hans? Dat is net nieuw. Wie kunnen ze dan bellen, als ze dat willen? Ook naar Pluspunt bellen, of je daar interesse in hebt. En dan bellen wij terug. Want het behoeft wel wat uit hoe dat werkt. Oké, okay, super. Um, het, weet jij het nummer van Pluspunt zo uit je hoofd? Dat is uh, 023 574 0330. En dat is het nummer van de balie, dat is het makkelijkst om te bellen. Super, dankjewel Hans voor je verhaal. Hartstikke goed en succes weer. Dag. Dit was Pluspunt. Uh, fijne dag verder en tot volgende week. Ja, dat was weer een mooi gesprek met van Hans en Marieke van Pluspunt Zandvoort. Mooie voorbeelden inderdaad die Hans noemde... om uh, toch nog een mogelijkheid te hebben om elkaar te ontmoeten op gepaste wijze. Heeft u daar dus interesse in, dan kunt u het nummer bellen van Pluspunt... of kijk op de site pluspuntzandvoort.nl. Dan het volgende. Het volgende nummer is voor jou. Voor iedereen. Speciaal voor de mensen die op dit moment ons land draaiende houden. De medewerkers in de zorg... Aan alle leraren aan die maandag op de basisschool die voorzichtig aan iets mogen gaan, uh, mogen gaan lesgeven op school. De mensen bij de politie die ons land veilig houden, ook in deze onzekere tijd met extra maatregelen en oplettendheid. Maar ook natuurlijk de landbouwsector die ons land voorziet van voedsel. De supermarktmedewerkers die zorgen dat de winkels aangevuld blijven. En ook de mensen in het openbaar vervoer die ons land op de rails houden. Aan hen en aan al die anderen die ik nu nog vergeten ben te noemen, schreef Ellen Clark een nummer. En daar gaan we even naar luisteren. Deze is voor jou. Dank je wel voor het zorgen voor mijn oma, wat je altijd in de schaduw hebt gedaan.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 Je laat nooit iemand achter in de kou. Dankjewel. Deze is voor jou. Ja, dat was Ellen uh, Clark met Deze is voor jou. Wat een mooi nummer is dat uh, toch uh, weer geworden in deze tijd. Uh, dan het volgende. Gisteravond kwam ik nog een mooie uh, actie tegen van Make-A-Wish Nederland. Make-A-Wish laat de... Aller, uh, allerliefste wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. Vanwege de coronacrisis gaan deze wensen, waar kinderen vaak maandenlang naar uitkijken, nu misschien nog niet door. Make-A-Wish stuurt deze kinderen een kaartje om te laten weten dat zij aan ze denken. Op afstand maar in gedachten dicht bij elkaar, schrijft ze op hun site. Een eenvoudige boodschap, recht uit het hart, ik denk aan jou. Vier woorden die in deze tijd extra betekenis kunnen hebben, voor iedereen. Laat weten dat je aan iemand denkt, juist nu, een cadeautje van Make-A-Wish om, uh, om mensen een hart onder de riem te steken. Wil jij nou ook meedoen? Wil jij een uh, kaartje sturen naar degene die het verdient? Dan kun je kijken op eenkaartjevoorjouw.nl en dan uh, kunt u daar kijken hoe het uh, verder uh, is met het versturen van het kaartje. In ieder geval een hartstikke mooie actie, zeker voor de mensen die het nu extra nodig hebben in deze tijd. We gaan door naar het volgende nummer. Hier is If the World Was Ending van J.P. Sachs en Julia Michaels. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened. But it really got me thinking, were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now, think I figured out how. How to let you go and let communication die out.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 Uh, J.P. Sachs en Julia Michael met If the World Was Ending. Het volgende uh, nummer wat klaar staat is uh, Billie Eilish met uh, No Time to Die, de team song van de gloednieuwe James Bond-film die deze april zal uitkomen, maar nu in november in première zal gaan. No Time to Die. Het blijft een mooi nummer en ik kijk nu al uit naar de film.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 So Time to Die van Billie Eilish. De theme Song van de James Bond film van 2020. Wat is het toch een mooi nummer weer geworden. Even kijken. We Afgelopen weekend had het natuurlijk allemaal plaats moeten vinden. De Formule 1 in Zandvoort. Maar we kunnen ons wel alvast verheugen op iets anders. Leuks. Namelijk de Game Formule 1 2020. Met alle race van seizoen 2020 van de Formule 1. Uh, F1 2020 is een realistisch race simulatiegame die uh, de Grand Prix echt laat beleven. Ik heb de game uh, 2019 zelf ook gespeeld en het is echt heel gaaf. En ook waar alle circuits van uh, het seizoen uh, te racen zijn. Dus dat betekent dat we ook van Zandvoort kunnen gaan genieten. Op de achtergrond hoort u het geluid van de trailer die de makers van de uh, game uh, onlangs uh, online hebben gezet. En dat is een trailer van een rondje over het circuit van Zandvoort. Maar dan dus in de game, virtueel. Uh, het is uh, heel gaaf geworden. Als je de trailer ook wil bekijken, dan staat het op het kanaal van uh, F1 uh, 2020 uh, Games. En uh, anders kan je ook gewoon zoeken op uh, Circuit Zandvoort Formule 1 2020. Dan zal die ook wel ergens uh, uh, naar boven uh, komen. Ja, uh, het is toch wel heel mooi dat uh, dat soort uh, spelletjes ook worden gemaakt. En dat je dus al uh, echt kan zien hoe uh, dat circuit kan uh, bereden worden. En dat we waarschijnlijk volgend jaar kunnen genieten van het echte werk. Want uh, dan hopen we na 36 jaar is het dan inmiddels al uh, de Formule 1 weer terug uh, te hebben op Zandvoort natuurlijk. Uh, voor dit seizoen was er ook een speciale uh, thema uh, liedje gemaakt door Davina Michel. Uh, Beat Me heet die. Uh, het blijft uh, alsnog een uh, mooi nummer. Dus uh, die draaien we ook nog even om uh, in de sfeer te blijven van de Formule 1. Living in the fast lane Trying to catch in my own game But the world is moving fast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 I will never meet the fitness line. But I'll come home at last. Ja, dat was Daphne Michel met Beat Me, de theme song van uh, de, het Formule 1 event in Zandvoort. En misschien blijft je ook wel uh, voor uh, volgend jaar uh, als de, de race echt verreden kan worden. Uh, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, ZFM Live van deze donderdag 7 mei. We hebben de persconferentie natuurlijk besproken van gisteren... waarin het kabinet aankondigde enkele versoepelingen, uh, enkele versoepelingen aan te brengen in de coronamaatregelen. Uh, waaronder dat we vanaf maandag uh, met z'n allen weer naar de kapper kunnen. Nou ja, niet met z'n allen, onder voorwaarden natuurlijk. Op afspraak namelijk. En ook andere contactberoepen kunnen vanaf 11 mei weer open. Uh, de horeca kan vanaf 1 juni, als alles goed verloopt, hun terras weer openen. En dan zijn ook 30 personen toegestaan in bijvoorbeeld uh, de bioscoop, musea en restaurants. Binnen, binnen dat uh, gebouw is dat bezoekenaantal toegestaan. En vanaf 1 juli is het weer mogelijk om groepen van 100 mensen toe te laten. Ja, dat is allemaal natuurlijk onder de voorwaarde dat er geen uh, nieuwe uh, coronagolf uh, uh, gaat plaatsvinden. Laten we hopen van niet. Alsjeblieft niet, want uh, ik denk dat mensen wel toe zijn aan een beetje versoepeling. Maar zoals de premier ook al zei, dit is juist de tijd dat we uh, verantwoordelijkheid, uh, het verantwoordelijkheidsgevoel moet erg hoog zijn om die afstand te blijven houden, om zoveel mogelijk thuis uh, te werken ook. En uh, met deze aangekondigde versoepelingen kunnen uh, als eerste, allereerst natuurlijk weer uh, de contactberoepen uh, weer aan de slag. Maar uh, ook uh, de basisscholen die vanaf maandag weer open gaan. En wat misschien nog wel ook belangrijk is, uh, bijvoorbeeld ook voor Zandvoort, uh, dat de horeca vanaf 1 juni uh, dat we daar weer op het terras kunnen zitten. En ook uh, de musea en bioscopen weer mogen bezoeken. Ja, we kunnen dus weer naar de kapper. Dat, uh, dan uh, gaat iedereen weer een nieuwe, aan een nieuwe kop, denk ik. <laughs> en, uh, alle plannen zijn uh, onder voorbehoud dat er geen opleving van het virus komt. En de oproep blijft, blijft zoveel mogelijk thuis. Ik herhaal het nog maar eventjes. Uh, verder bespraken we natuurlijk het uh, item van Pluspunt. Over hoe je toch nog op een uh, uh, gepaste wijze uh, uh, een bezoek kan brengen. Uh, creatieve manieren bespraken Hans en Marike. En dank daarvoor nog. Uh, we hebben volgende week donderdag weer een item van Pluspunt in de uitzending. En... Uh, Verder besprak ik natuurlijk nog de kaartjesactie van Make a Wish Nederland. Waarmee je via de site een jou.nl een kaartje kan sturen naar iemand die het verdient. Met de tekst, ik denk aan jou, hoe, uh, hoe zegend vier woorden niet kunnen zijn. Uh, we sluiten zometeen af met uh, Billy Joel. Ik bedank u voor het luisteren. Maar eerst nog even dit. Ik kan niet begrijpen. Niet verdragen. Dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort, schreef Primo Levi in de jaren zestig aan zijn Duitse vertaler. Woorden die wij wekelijks, misschien wel dagelijks zouden moeten herhalen, al was het maar om ons aan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn.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 weer met een nieuwe uitzending. Ik bedank u voor het luisteren. Morgen tussen 10 en 12 weer een nieuwe ZFM Live hier op ZFM Zandvoort. Volg ons ook zeker op Facebook ZFM Zandvoort en kijk op de site ZFM voor het laatste nieuws. En ook Text TV wordt bijgehouden eh, waar u het laatste nieuws kan zien op Ziggo Kanaal 40. Dank u wel voor het luisteren. Tot morgen. minister-president Goed bedoeld, stik hem best een beetje eng En ik denk aan Alle zorg om gezondheid en banen Televisie is nu alles zo beladen Ik denk aan grootmoeders en vaders Maar, maar gek, gek genoeg, genoeg brengt het, het ons samen 17 miljoen mensen Op een, een hele kleine, kleine stukje aarde Die schrijf je niet De wetten voor die, die laat je in zo zitten er nu duizenden studenten in de, de lente op een kamer, kamer en ondertussen knijpen de harde bekens in de zorg die, die amber saven. 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar met 17 miljoen mensen in de neus in dezelfde richting komen we hier uit met.